Sorry, Roos. Dit is al de tweede keer deze week dat ik voor de kat kut zit te wachten. Sorry. Ik kan maar me klaarstaan en liggen wanneer het meneer uitkomt. Nou, ik ben spuugzat. Nee, hier heb ik zin in. Verwijten krijgen kan ik thuis ook. Daar hoef ik hier niet voor te komen. Oh, denk je er zo over? Ja. Nou, rot dan maar op. Je drinkt je derde vodka lijm in een half uur. Je pil komt door. Nanatas heeft ook Mout en arm om die middel geslagen. Die staat met twee botergeile wijven op de dansvloer. Zij zijn tenminste blij met te zien. Een triootje bij Mout thuis. De nacht is de schuld. Hé, hey, liefie! Waar ben je nou, lul? Het is vooral om kwart voor zes ochtends. Leef ik? Je leeft. Je hangt op je zij in de gordel. Geen pijn, bewegen. Lukt. Je hangt tegen de reling van de brug. Mijn auto, mijn rijbewijs. Een wonder als ze bloed kunnen vinden in mijn alcohol. Gevangenisstraf. Je had dood kunnen zijn, Luna. Oh, en, en, en Roos denkt dat ik gewoon thuis ben. Mijn god, wat zo Carmen... En waar was je toen ik je belde? Bij een meisje. Of dat nog niet erg genoeg is, en dan pak jij gewoon de auto? Met je zatte ballen? Straks heeft broeder niet alleen geen moeder meer, maar ook geen vader, lul! Mama is heel boos op je, hè? Papa heeft een beetje veel biertjes gedronken en toen is hij in de auto gaan rijden... ...en toen is hij met de auto omgevallen. Het wordt tijd dat je naar een psycholoog gaat, Stijn. Waar ga je heen, Carmen? Ja, Thomas en Anne. Wanneer, kom je terug? Dat weet ik nog niet. Papa en Luna, dat is een goed stel. Dat zijn dikke vriendjes, dat zie je zo wel. Papa en Luna, dat is een goed stel. Dat zijn dikke vriendjes, dat zie je zo wel. Carmen komt zo thuis. Ik mag geen andere vrouwen neuken en niet rijden met 3,5 promiel. Ik mag geen andere vrouwen neuken en niet rijden met 3,5 promiel. Ik mag geen andere vrouwen neuken en niet rijden met 3,5 promiel. Carmen komt zo thuis. Ze is vier dagen weg geweest. We maken ons zorgen. Je bent jezelf naar de klote aan het helpen. Je kunt het niet meer alleen, Stijn. Het kan zo niet doorgaan. Je moet naar een psycholoog. Moet ik hem zeggen dat ik met een alcoholpromilage van 3,5... in mijn lijf een auto heb gehad... omdat ik als een volslagen debiel reed nadat ik door mijn vrouw was gebeld... terwijl ik in bed lag samen met een stagiaire en een ex van me... die trouwens ook een goede vriendin van mijn vrouw is, dokter. En dit komt allemaal omdat ik eerder die avond ruzie had... met mijn buitenechtelijke vriendin... die ik ondanks de belofte aan mijn vrouw om niet meer vreemd te gaan tot haar dood... ze heeft namelijk kanker en zal over een tijdje sterven, dokter... nog steeds neuk. Kunt u me hierin misschien ook van advies dienen, dokter? Moet ik dit ook maar meteen aan Carmen opbiechten, nu we toch bezig zijn, dokter? Carmen is thuisgekomen. De LV-chemocuren doen hun werk niet meer. De tumormarkers gaan omhoog. Daar ligt ze. Lijk bleek. Er zijn er twee jaren, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat zijn zij. Dat vinden we alle zo prettig, ja, ja. Nog een 50 kilo hoopje mens. Zingend in een groot waterbed. En een kot zij daarnaast. In de huiskamer staat de thermostaat de hele dag op 24 graden. Het waterbed staat 4 graden hoger dan de adviestemperatuur. Goed dat we een waterbed hebben. Welk gewoon matras zou te hard zijn. Tussen haar botten en het matras zit vel. En geen vet meer. De piep. De piep. De piep. Heb heb ik je al eens verteld over Nora? Wie is Nora? Nou, Nora is een vrouw met een gave. Ja, ze is geen genezer of zo, maar geen guru type en ook geen Jehova type, maar meer een soort van. Tja, hoe zeg je dat? Iemand die spiritueel begaafd is en daar mensen mee helpt. Ze antwoorden geeft op levensvragen Hoe weet ze die antwoorden dan? N nou, die, uh, die krijgt ze door. Van, uh, van de spirituele wereld. Hallo, ik ben Nora. Dus jij had behoefte om hier te komen. Mijn god, wat doe ik hier? Je bent hier toch omdat er iemand ernstig ziek is? Boom. Eh, uh, ja, mijn vrouw. Goed, laten we meteen van start gaan. De man voor wie ik dit bericht ontvang, heeft een hoge energie... ...maar hij moet deze energie in deze periode goed bewaken. Hij moet nu keuzes maken. Veel zal van hem worden gevraagd de komende tijd. Hij dient aanwezig te zijn voor zijn verantwoordelijkheden. Hij kan hier niet meer voor vluchten. Hij kan het aan, al denkt hij van niet. Gelul van een dronken aardbei. Wat is de naam van je vrouw? Carmen. Juist. Carmen is klaar om door te gaan. Boom. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Dat is zij ook niet. Het is goed. Maar ik heb het gevoel dat ik nog zoveel met haar... De... Moet we praten. Daar krijg je de kans ook voor. Die Nora die zal toch niet echt connecties hebben met de, de hogere sferen? Zorg dat je de komende tijd zoveel als je kunt bij haar bent. Ik heb al meer dan een jaar een verhouding. Zo, nou jij weer, Jomanda. Daar heb je niet van terug, hè? Heb ik jou even geschokt, hè? Hier kunnen die esoterische types doorgaans niet tegen. Ja. Moet ik het haar vertellen nu het nog kan? Ze weet van niks. Ze weet het wel. Ze wist altijd al hoe jij was. Beter dan jijzelf. Sinds kort heeft ze vrede mee. Ik mag die Nora wel. Het is niet voor niets dat je haar tegen bent gekomen terwijl Carmen ziek was. Het was nodig. Nora heeft er kijk op. Zonder jouw vermogen om luchtig te leven had ze haar ziekte nooit kunnen dragen. Voel je niet schuldig. Ze is heel blij met je. En je hoeft je niet te schamen voor je zwakheden. Carmen is klaar, hier. En jij nog niet. Ik mag hopen van niet, nee. Maar nu moet je haar nog steun. Verzorg haar met alle liefde die je in je hebt. Je zult een heel ander persoon worden. Daarin krijg je steun van je vrouw. Ook als ze er niet meer is. Carmen en jij kennen elkaar al veel langer dan je denkt. Jullie zijn soulmates voor eeuwig. Vertel Carmen maar dat je hier bent geweest. Het zal haar goed doen. Ik weet het niet. Ze is veel te nuchter voor dit soort uh, vage dingen. Het lijkt wel alsof we helemaal uit elkaar gegroeid zijn... en dat ze zich de laatste tijd ergert aan alles wat ik doe. Ik zeg het je nog één keer. Carmen houdt zielsveel van je. Ze wil door niemand anders worden gesteund. Boom. Ik zou zo meteen maar rechtstreeks naar huis gaan. Het begint sneller dan je denkt. Boom. Zorg dat je er bent als het gebeurt. Boom.